Freddy van met het NOS Journaal. Een deel van de gemeenteraad van Amsterdam... wil burgemeester Halsema naar de raad roepen... over het wapen dat in haar ambtswoning lag. De partner van Halsema, regisseur Robert Oei... heeft tegen NRC gezegd dat dat wapen... waarmee hun zoon van 15 in juli werd opgepakt, van hem was. Het lag in een la in de ambtswoning en was onklaargemaakt. Oei zegt dat Halsema niet wist dat het wapen er lag... De oppositiepartijen in de gemeenteraad van Amsterdam willen van de burgemeester opheldering over de zaak. De voormalige minister van Volksgezondheid van Congo is opgepakt voor misbruik van geld dat bestemd was voor de bestrijding van de ebola-epidemie. Minister Ilunga was een jaar lang verantwoordelijk voor de ebola-bespreiding. In juli werd hij van die taak ontheven. Een paar dagen daarna nam hij ontslag. En de politie zegt nu dat Ilunga is opgepakt... omdat hij van plan was naar het buitenland te vluchten. Buitenlandse donateurs hebben tot nu toe meer dan 150 miljoen euro ingezameld... voor de bestrijding van ebola. En de CIA heeft onthuld dat tijdens de Koude Oorlog... Duiven werden getraind om te laten spioneren. Ze werden ingezet om locaties te fotograferen, schrijft de BBC. Dat de Amerikaanse geheime dienst iets deed met duiven was al wel bekend. Nu is beschreven hoe de duiven in de jaren 60 een heel licht harnasje omkregen... met een heel licht cameraatje eraan. Kosten? Zo'n 2000 dollar per duif. Er zijn verschillende testvluchten uitgevoerd... en volgens experts waren de foto's van goede kwaliteit. Het is niet duidelijk of de spionageduiven ook daadwerkelijk een missie hebben uitgevoerd. Het weer tot slot. Afwisselend zijn er zon en stapelwolken en het blijft droog. Het is vanmiddag tussen de 18 en de 23 graden. Morgen is het eerst zonnig, later raakt het vanuit het noorden bewolkt. Het wordt morgen 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Zover deze vrolijke deunen van Mel en Kim. Weer een lekkere plaat uit de jaren 80. Dat was Respectable. Na nou, Albert-Jan het, het begin van dit uh, programma. Rob, je mag kiezen uit uh, drie gedichten. En uh, hij heeft ze net uh, aangeleverd uh, op papier. Een klein stapeltje nou uh, voor me. Dus uh, een van de drie gedichten gaat het uh, straks worden om kwart voor vijf. Ik ga erover nadenken, Albert-Jan. Dat uh, mag je rustig doen. En, uh, Bij deze. Ik, ik, ik laat me verrassen. Okay. Even snel de tussenstand. KLM Open derde dag. Uh, op de International Golfbaan bij Amsterdam. Uh, uh, alleen aan de leiding momenteel de Spanjaard Sergio Garcia op min 13. En Joost Luiten maakte juist op de 18e hole een birdie. En kwam uit op min 8 uh, overal. En staat momenteel op gedeeld 13e plek. Kees Kouwenaar uh, is iets gezakt. Uh, heeft wat, wat uh, slagen laten vallen. Is teruggezakt naar min 3 en staat op een uh, gedeelde 53e plek. Goed, weet u dat ook weer. Wat gaan we derde uur doen? Derde uur. Nou, uiteraard allereerst uh, rond de klok van kwart over vier pit Report. Er is best veel nieuws uh, uit de wereld van de Formule 1. Uh, ondanks het feit dat dit weekend niet gereced wordt. Volgende week uh, gaan we ons natuurlijk opmaken voor de Formule 1 in Singapore. Dat wordt zo'n race die bij daglicht begint en dan in de nacht eindigt. Maar wees gerust, uh, kijkers en luisteraars uh, van ZFM. De race begint om tien over twee zondagmiddag. Dus dat is gewoon Hollandse tijden. Uh, verder misschien nog stukjes... Kort. Gedicht van de week, uh, ik ben erg benieuwd welke het gaat worden. Uh, en uh, half vijf natuurlijk het dier van de week. Nou, we hadden afgelopen weken Toppie, Bailey, Sinbad. Ze hebben allemaal een thuis gevonden of zijn uh, gereserveerd. Maar deze week, die is nog niet gereserveerd. Hij is net binnengekomen en die luistert naar de naam Leon. En die stelt zichzelf even uh, aan u voor om half vijf tijdens het dier van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Bizan. En het kijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Zandvoort, een hele goede middag. De zon schijnt heerlijk. En de zomerplaat van dit jaar is Joe Mendes en Camille Cabello. Maakt het wel moeilijk, hoor, met dat gedicht van de dag, uh, Albert John. Ze zijn alle drie gevoelig. Ja, ja, precies. Dus ik ben er gewoon even bezig. Johan, in ieder geval, Sean Mendes en Camilla Cabello en singer Rita. De plaat die je waarschijnlijk vanavond ook wel weer tegenkomt... in de Eurobreakdown tussen 7 en 9. De hitlijst twee van de CFM, die uh, inderdaad uh, hoort uh, bij uh, CFM. Uh, met uh, Mike Bulee en Patrick van Buringen. Hier is een Dag of Twee. We met dit liedje. dag of twee, blijd u ze meest. ze dag of twee, achter This is this for me Ooh, la, la. Ze Niet van Joost Belefante. Ze is niet van Jan Koop. Zij is niet van Jacob Klaasen. Ze is niet van Fijn dat hij weer terug is na 30 jaar René van Koller. Ze is niet van Jan Hendrik. En ze is ook niet van Hens. Jans. Ze is niet van Guido met zijn fantastische orkest met... Sophie Asia, Leentje, Alexandra, Isa, en Malé. Ja, dan krijgen we heel uh, Doema, maar. En ook uh, dat René dat van Kolm is, dat is dat daar dat bij dat van dat de partij. Onze eigen stadvoorter, René van Kolm. Je hoort, de doe maar zijn dag op twee. En volg ik uh, Naya? dan uh, gaan ze weer met z'n allen op tournee. Dat hebben ze de afgelopen week bekendgemaakt. CFM Race Radio, pit report. Pit report. 16 over 4. Nou, trouwe luisteraar van op zaterdag... en ook op de maandagmiddag weet je dat het dan tijd is voor de Pits-reports. Het ski-ongeluk van Michael Schumacher dateert ondertussen al bijna van zes jaar geleden. De familie van Schumi hield al die tijd de lippen stijf op elkaar... en raakte amper iets bekend over de toestand waarin de Duitse Formule 1 legende verkeert. Daarin moet volgens zijn voormalige teambaas verandering in komen... Afgelopen maandag, maandag, afgelopen maandag raakte bekend dat Schumacher naar een ziekenhuis in Parijs werd gebracht... voor een innovatieve stamceltransplantatie. Wereldwijd werd er op het verhaal ingesprongen en werd van de geruchten... dat hij bij bewust zijn zou zijn. Volgens Nick Fry, die het Mercedes-Formule 1-team leidde... toen Schumacher zijn race comeback maakte... is het een duidelijk signaal dat de fans snakken naar meer informatie over Schumacher... Volgens Fry moet zijn familie dan ook dringend de stilte doorbreken. Corina en zijn familie hebben een erg strikte controle... wat betreft de informatie over zijn medische toestand. En dat vind ik erg jammer, schrijft Fry in zijn boek Survive, Drive and Win... dat volgende maand uitkomt en kon ingekeken worden door PH News Agency. Er zijn miljoenen mensen die meeleven met Michael... en dat zijn zeker niet alleen zijn fans in Duitsland... of supporters van Mercedes-Benz... Sebastian Vettel kan tot zover niet terugkijken op zijn beste seizoen uit zijn carrière. De Duitse moest bij Ferrari steeds vaker zijn meerdere erkennen in ploegmakker Charles Leclerc. Toch denkt Mercedes-team Toto Wolff dat de viervoudige wereldkampioen terug zou keren naar de top. Op Monza, het thuiscircuit van Ferrari, kon Vettel het publiek in Italië niet tevreden stellen. De coureur eindigde na een spin en een touché met Lance Stroll als dertiende. Leclerc schreef de Grand Prix op zijn naam en staat inmiddels boven de Duitser in het kampioenschap. We moeten hem nog niet afschrijven, aldus Wolf. Hij is een viervoudig wereldkampioen, gaat de Oostenrijker verder. Het verschil tussen de beste en de goede coureurs is dat de besten in staat zijn om terug te keren naar de top. Ik twijfel er niet aan dat Vettel dat kan. De laatste overwinning die Vettel boekte is inmiddels al een jaar geleden. In 2018 won hij op Spa in België. Hij heeft een aantal slechte races gehad. Nu gaat het om zijn vermogen om zichzelf terug te brengen op het niveau waar hij hoort. De Engelse renstal Williams heeft ook de komende jaren beschikking over de motoren van Mercedes. Het Formule 1-team verlengde het contract met de Duitse fabrikant... die na volgend seizoen zou aflopen tot eind 2025. De bolides van Williams worden sinds 2014 aangedreven door Mercedes-motoren. De voorheen zo toonaangevende renstal van Sir Frank Williams... die zeven wereldkampioenen leverde in de Formule 1... is de laatste jaren afgegleden tot een achterhoede-team. Dit seizoen pakte Williams pas één punt. Vorig jaar stokte de teller bij 7 punten. De overstap van renault Motoren naar de krachtbronnen van Mercedes bleek in de eerste jaren wel succesvol. In 2014 en 2015 eindigde het team als derde in het WK voor constructeurs... en werd heel wat podiumplaatsen behaald met de coureurs Valtteri Bottas en Felipe Massa. Daarna ging Williams echter steeds minder presteren. Het Formule 1-team van Haas zal niet meer door het leven gaan als Haas Rich Energy. De hoofdsponsor en het team gaan per direct uit elkaar. Er komt een eind, zo een einde aan een bijzondere samenwerking. Bij Rich Energy rommelde het al langer. Met name dienst topman William Story viel naast zijn verschijning op... met de nodig curieuze uitspattingen op social media. Zo haalde hij meerdere malen uit naar de concurrent Red Bull... Ook na, euh, na de Grand Prix van Groot-Brittannië... waar Haas-coureur Kevin Magnussen en Romain Grosjean elkaar raakten... zei Rich Energy al te stoppen met de sponsoring van het Formule 1-team. Dat bericht werd later geannounceerd. De Grand Prix van Singapore staat volgend weekend op het programma. en Max staat te trappelen van ongeduld. Singapore is een geweldig circuit en de stad ziet er s'avonds schitterend uit. Ik kan er wel van genieten om onder kunstlicht te rijden. Het, het geeft de baan meer karakter. De Red Bull-coureur vervolgt hè? en ik vind... Het wel leuk dat het weekend zo anders is dan een normale race. De baan zelf is zeer veel eisend. Het is heet, het is fysiek en je zweet veel. Maar het is een van mijn favorieten. Er zijn veel bochten, een mix van snelle en langzame bochten... plus een paar medium snelle bochten met weinig uitloopstroken. Het is dus een heel gevarieerd circuit. Verstappen weet waar de sleutel tot succes kan liggen. Het is ook een race waar we het dan gewoon beter doen dan op circuits... als, laten we zeggen, Spa en Monza. Vorig jaar finishte ik als tweede in Singapore... dus hopelijk hebben we hier dit jaar ook weer een goed weekend. Inhalen is hier heel lastig, dus de kwalificatie is de sleutel. Daar moet je echt pieken. Ik kijk naar nou uit uh, om een normaal raceweekend te hebben... en hopelijk niet meer van verder naar achteren te moeten komen... want het altijd, wat altijd een stuk moeilijker maakt. Ons doel is maximaal te scoren en ik heb er veel zin in. Dan nieuws over Nicky de Vries. Nicky de Vries rijdt vanaf volgend seizoen voor Mercedes in de Formule E. De elektrische raceklasse. Dat betekent dat de leider in de strijd om de titel van de Formule 2 in 2020 als cureur niet in de Formule 1 te zien is. Voor de Vries namens Racing Team Nederland ook actief in de lange afstandsraces, de zogenaamde WEC is de Formule E een logische vervolgstap. De 24-jarige Fries mag zich de eerste coureur noemen in het Mercedes-Benz EQ Formule 1-team. Het Duitse topmerk debuteert in de elektrische raceklasse. In november begint het nieuwe zesde seizoen. De klasse is nog steeds in opkomst. Naast Mercedes stapt ook Porsche in. De Fries wordt bij Mercedes vergezeld door de Belgische Stoffel van Doornen. De voormalige Formule 1-coureur die afgelopen seizoen al namens HWA uitkwam in de Formule E. Met Robin Frijns en Vision Virgin Racing. En nog een Nederlander actief in de, is, is er nog een, uh, andere, nog een Nederlander actief in de elektrische kampioenschap. Het seizoen begint in Saudi-Arabië en eind, uh, eindigt eind juli 2020 in Londen. Kijken we nog even. Kijk, oh, nog even een berichtje, dat is ook even, wel even leuk, uh, lokaal nieuws. En dan hebben we het over René Lammers is Nederlands kampioen. Afgelopen weekend vond het op kartcircuit Emmen de zesde en laatste ronde van het NK-IM kartseries plaats. De elfjarige zandvoorter René Lammers wist de titel binnen te halen en mag zich nu een Nederland kampioen, uh, kampioen noemen in de klasse Mini-IM X30 60cc. Hiermee veroverde hij tevens het ticket voor de IM World's Finals in Le Mans half oktober. Er er weer blijkt eens, en weer blijkt eens dat het racen bij de familie Lammers in de genen zit. Want René is niemand minder dan de zoon van Jan Lammers. Nog even snel een blik op de stand in de Formule 1. Lewis Hamilton volgens nog ruim op kop met 284 punten. Gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas met 221. En op een derde plek vinden we nog steeds Max Verstappen. Maar met in zijn nek hijgende Charles Leclerc op 4 met 182 punten... wordt het een spannende race in Singapore. Vettel nog steeds vijfde op 168 punten. En uh, ga zomaar doorstand in het teams. Mercedes, ruim op kop met 505 punten. Gevolgd door Ferrari met 350. En op de derde plek, Red Bull met 266. Dat gaat volgende week zondag weer uh, spannend worden. Wij zeggen Formidable. Hier is Stramé. Formidable. Formidable. Je formidable. Je formidable.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 je En met deze suikerbuur is het eigenlijk zo, of je hoort wat van hem. Of een hele tijd niks. Nou, we hebben alweer een hele tijd niks meer gehoord. Maar dit was een van zijn grote hits, Stroma E. En formidable. Zo dadelijk gaan we het dier van de week voor je doen. En hij stelt zichzelf aan je voor. Vandaag is de beurt aan Leon. Mr. Worldwide's Infinity.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 Ditmaal inderdaad de single Fireball. Dat was uiteraard van Pitbull en Sean Ryan. Het is 1 5. Leon die staat dus te trappelen om zichzelf voor te stellen aan jou als luisteraar. Ik mag mezelf even voorstellen. Mijn naam is Leon en ik ben een kruising Stafford van bijna twee jaar jong. Naar mensen ben ik vriendelijk en enthousiast. Als, als ik je even ken, dan kan ik ook goed luisteren. In het begin heb ik hier gewoon weinig tijd voor. ...voor er gebeurt zoveel, er gebeurt zoveel om me heen. Dit is wel een aandachtspunt voor mijn nieuwe baas. Samen trainen is wat ik nodig heb. Ik vind het namelijk echt heel leuk om samen dingen te ondernemen... ...zoals wandelen, zwemmen, trainen, naast de fiets lopen en spelen met de bal. Met kinderen vanaf een jaar of zes wil ik best kennis maken. Wel zoek ik een baas met ervaring met mijn type hond. Naar teefjes ben ik vriendelijk en dan mag, mag een teefje in mijn huis wonen... ...als deze van hetzelfde kaliber is. In het asiel negeer ik andere reuien. Wel moet mijn nieuwe baas er rekening mee houden dat dit in de toekomst kan veranderen. Mijn verzorgers vinden het wel belangrijk dat mijn nieuwe baas mij niet zomaar met kleine hondjes laat spelen. Even alleen thuis zijn is geen probleem, maar als dit, eh, als dit maar rustig opgebouwd kan worden. Ik ben netjes, zindelijk en eh, sloop niet. Niet in het asiel heb ik geoefend, eh, hier in het asiel heb ik geoefend in een bench. Hoe ik me gedraag wanneer ik alleen thuis ben en losloop in huis weten ze niet. Ik ben gek op aandacht, actief bezig zijn met mijn baas, want energie heb ik genoeg. Natuurlijk ben ik er ook voor om, om samen lekker op de bank te liggen en naar de tv te kijken. Ben jij of u op zoek naar een maatje voor het leven? Ben je net zo actief als ik, dan wil ik graag kennis met je maken. En waar verblijft Leon? Leon verblijft in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088, -811 -3420. 088 811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Leon verdient een thuis. Zo is het net, het dier van de week Leon. Twee weken geleden, Albert-Jan, zat ik een hele week met een plaat in mijn hoofd. Echt een hele, hele oude plaats. Yeah. En ik had hem toen meteen opgezocht en in onze playlist neergezet. Maar ik denk, nee, dat kan je niet maken om hem te draaien. Maar ja, het is uh, nou uh, na half vijf, dus ja. ik denk, uh, ik, ga, ik ga me toch ingooien. Dus je maakt me nieuwsgierig. Ja, daar komt hij aan. Deze plaat was het. Ongelooflijk. De voyage. Nou weet pas wat? Het is on demande au papa s'il permet et comme il se méfie des een il vous passe een beetje een beetje vous permettez monsieur que j'emprunte votre fille et bien qu'il me sourie Moi je sens bien qu'il se méfie Vous permettez Monsieur Nous promettons d'être sages Comme nous l'étions à votre âge Exactement Juste avant le mariage Bien qu'un mètre environ Nous sépare Nous veux qu'on par-delà Les violons On doit dire Entre nous, on se marre. Allez voir, ajustez leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille Voyons, voyons. Et bien qu'il me sourit mm -hmm. Moi, je sens bien qu'il se méfie. Un peu. Vous permettez, monsieur Nous promettons d'être sages. Nous l'étions à votre âge, Bye bye, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'y retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Oui, et d'ailleurs, vous perdrez tout. Que j'emprunte votre mère. quelles sont vos intentions? Et si j'ai l'heure de lui plaire. c'est une sainte. Je serai bien votre beau-père. Bonne situation Vous permettez zou maar een week hebben dat je de hele week slaat je als dit. een Ja, dan is het een onrustige week. was dat. Monsieur. Nou, we hebben nog wel een paar uh, goede platen, hoor. Want dat zit in het laatste half uur natuurlijk uh, van dit wekelijkse programma... Zandvoort op zaterdag, wat dacht je van deze? Ben je nou weer rustig, albert -Jan? Nou, nog niet helemaal. Nog maar... niet helemaal. Je gaat een goede kant op. <laughs> Oké, okay. Robbie Robinson was dat. En uh, Somewhere Down the Crazy River. We hebben nog een uh, nagekomen bericht over een concert van morgen. Ja, ik had het uh, bij de evenementenagenda moeten vermelden... maar dat is helaas mij ontschoten. Dus vandaar bij deze. Concert van Laureaten van de prestige, Prinses Christina Concours. Na een zomerstop vervolgt de Stichting Classic Concert haar kerkpleinconcert... traditiegetrouw met een aantal laureaten van het Prinses Christina Concours. Jonge, vaak zelfs piepjonge muzikanten die zich tijdens die landelijke... en in de mondiale muziekwereld hoog aangeschreven concours hebben onderscheiden. Dit jaar wordt een drietal talenten naar Zandvoort afgevaardigd. Het zijn de twee Nederlandse talenten Noël Drost, geboren in 1999... en Iris van Nuland, uit geboren in 2002... En de Britse Chinese Cathy jou morgen uit het jaar 2000. Het kerkpleinconcert van Classic Concerts is morgen om 3 uur in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. De deur van de kerk gaat om half drie open en de entree bedraagt 5 euro. Waarvoor je natuurlijk ook een programma flyer krijgt. Morgen om 3 uur in de serie van de stichting Classic Concerts. Het concert met laureaten van het Prinses Christina Concours. Dankjewel Albert-Jan en daar moet je zeker bij zijn. Nou, nog eentje voor het gedicht van de dag. Wees zuinig op mijn meisje. En dat is deze van Patty Austin. realized.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 even wat rustiger gedaan met deze van Patty Austin... en Baby, come to me. Ja, dan is het nu tijd voor... de proza van de week... in plaats van het gedicht van de week. Deze week hebben we... Wees op mijn meisje. Ach, nu is het dan zo ver. Wat ging het toch snel. Ik hoor nog wat ze altijd tegen mij zei. Ik trouw met papa. Maar dan... Dan is het voorbij. Er staat een jongen voor de deur. Die komt haar halen. Met bloemen en een ring. Wees zuinig op me, meisje. Laat haar leven zoals ze dat verdient. Ook al heeft ze dan voor jou gekozen. Ze is en ze blijft mijn kleine meid. En weet... Weet dat ik altijd haar zal helpen. Gaat het wat minder, dan staan ik voor haar klaar. Wees zuinig op me meisje, beste jongen. Dat is alles. Alles wat ik van je vraag. Ik heb een hele grote mond. Maar haar kamer staat nu wel leeg. Als niemand mij nu zag, zou ik huilen. Ik moet je laten gaan. Ze moet...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 Wees zuinig op mijn meisje, beste jongen. Dat is alles, alles wat ik vraag. Wees zuinig op mijn meisje. Blijf, mijn kleine meid, en weet dat ik altijd zal helpen. Gaat het wat minder dan steek voor je klaar? We zijn de op me, mijn zie, beste jongen, dat is De kamer staat er leeg, als niemand mij nu zag, zou ik huilen, ik moet je laten gaan, ze moet gelukkig zijn. van uh, Albert-Jan. Word je Henk Poorts. En wees zuinig op mijn meisje. Ja, ja, ja. ja. Zodat uh, is uh, Frit uh, weer in de studio. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Hallo, gezellig Hallo. dat je ja. er weer bij bent. Ja, we zijn er weer bij. Een ja, dus, dat is heel mooi. Want, uh, om vijf uur moet je aan de bak. Ja, lekker. <laughs> lekker. Ja, wat, uh, wat ga je vanmiddag allemaal doen in je programma? Uh, we gaan bellen met uh, Christa Kerkdijk over haar een nieuwe single. Jij bent uh, wat ik wil. Uh, Julian Stuyver. En Zijn single heet uh, Nu. En als laatste gaan we zus bellen. De formatie zus. En uh, zij hebben het over zus en zo. Zus en zo? Uh, zus en zo. Oké, okay, nou, dat wordt weer een mooie uitzending. Dan ben ik ja. benieuwd wie zo is. Ja. ja. Zo wie is zo is. Dat zal ik dus dadelijk dan even ja. vragen ja. wie dan uh, zo is. Want... Dat is een cliffhanger dit, hè? Ik uh, ja, ja, ja, ja. zou zeggen ja. zo hé. Zo hè. Nee. Zo hé. Zo hé. Nee, en uh, ja, verder, verder een heleboel lekkere muziek. Uh, geen uh, geen studiogasten vandaag, die heeft uh, een optreden, dus ja, ja. dat gaat niet doen. Oké. Okay. Als mensen een plaatje aan willen vragen, kan dat? Kan ook. Via, uh, via uh, zfmartisten.nl kunnen ze een mailtje sturen. Zfmartisten.nl? Ja. Oké, okay. nee, dat is goed. Dan uh, weten we dat. Dan kunnen ze gewoon een mailtje sturen en een plaatje aan. En anders zandverderadio.gmail.nl. Uh, nee, kom. Ja, ja dat zo. kan ook. Oké, okay, genoeg mogelijkheden dus ze daar na vijf uur. Veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. Ja, we gaan zeker luisteren naar vijf uur. Zo is dat. En wij gaan nog even een lekker pleitje voor je draaien. Zandvoort op zaterdag met Spenda, Benné en Gold. These are my Saturdays Slowly be eaten away Just another play for today Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you Nothing left to make me feel small Luck has left me standing so tall Gold Always believe in your soul You've got the power to know. You're in this Always believe. Partners in crime. It's only two years ago. And the man with the suit and the face. knew that he was there on the case. Now he's in love with you. He's in love with you. My love is like a high prison wall, and you could leave me standing. So Dat was Spenda nog een keertje met uh, die prachtige plaatwassen. En eigenlijk zijn ze hiermee bekend geworden, We draaiden de 12 E's, maar ik had in het begin, uh, de eerste drie minuten had ik er vanaf geknipt. Je hoorde inderdaad uh, de single Goals, de 12 E's uitvoering. Vier minuten voor vijf uur op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. En uh, ja, we hebben het weer met veel plezier gedaan, uh, AJ. Ja, klopt. Nou, dat was natuurlijk ongelooflijk veel, uh, veel actueel nieuws omtrent... Uh, de na de aanloop van uh, de Grand Prix van volgend jaar. Mm -hmm. En uh, voor- en tegenstanders hebben aan het woord gelaten. Uh, KLM open, morgen natuurlijk de, de, de beslissende vierde dag. Op de, wordt gespeeld op de International. Vooralsnog uh, Sergio Garcia aan de leiding. En uh, uh, Joost Luiten op een... Nou, moet ik even spieken, want dat wijzigt nog wel. eens. Dus hij, hij stond op een achtste plaats. En hij staat nu gedeeld uh, 15e met min 8. Garcia is op hol 16 met min 13. En Morrison, de, de Ier of de Schot, op min 12. Dus uh, morgen de beslissende dag. Morgen ook veel sport. Uh, vanavond hebben we natuurlijk Barcelona tegen Valencia. Dat is Sillessen, uh, uh, mag dan aan de bak tegen uh, Barcelona. Prachtige wedstrijd. Allemaal te volgen op de, de speciale sportpagina's. Uh, Programmering, om het zo maar eens te zeggen. Dus uh, genoeg uh, sport. Uh, we hebben weinig sport gehad. Ja. En uh, veel actualiteit. En, en daar zijn we over. Goed, hele fijne zaterdagavond. En tot volgende week. Dan tot. zijn we er weer om 2 uur. Tot dan. Veel plezier tot met Frits. Zometeen. Hoi. doei. doei. Thinking really might you made. Of things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, tack ramble, give a whistle.